net schut met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander brengt eind dit jaar een staatsbezoek aan Suriname. Het is voor het eerst sinds 1978 dat de Nederlands staatshoofd de voormalige kolonie bezoekt. Dat was toen koningin Juliana, drie jaar nadat Suriname onafhankelijk werd. Op 25 november viert Suriname het 50-jarig jubileum van de onafhankelijkheid. De koning is uitgenodigd voor een bezoek kort daarna, begin december. Verschillende tandartspraktijken helpen vandaag mensen... die al jaren met tandpijn rondlopen, maar de tandarts niet kunnen betalen. Dat gebeurt in het kader van de eerste Landelijke Tandartsdag. Waarschijnlijk zijn er zo'n 650.000 mensen in Nederland... die de tandarts mijden vanwege geldproblemen. Door de warme lente en zomer vallen de eikels dit jaar heel vroeg van de bomen. De bloei ging dit seizoen veel sneller... waardoor bossen al bezaaid liggen met eikels en beukenootjes. Op de Veluwe hing er in totaal bijna 5,5 miljoen kilo van die vruchten aan de bomen. Dat zijn er veel meer dan gemiddeld. Dat betekent ook meer voedsel voor verschillende dieren. Ajax-fans zijn dinsdag definitief niet welkom in Marseille... bij de Champions League-wedstrijd tegen Olympique. De Franse minister van Binnenlandse Zaken heeft dat besloten... vanwege eerdere misdragingen van Ajax-supporters bij uitwedstrijden. Er mogen geen Ajax-supporters het stadion in en ze mogen ook niet in de stad zijn. Ajax hield daar al rekening mee en adviseerde fans om geen reis naar Marseille te boeken. Twee jaar geleden waren er ook geen Ajax-fans welkom... bij de Europa League-wedstrijd tegen Olympique Marseille. Het weer, op veel plekken nog bewolkt, maar vanmiddag vaker zon... blijft droog bij een graad of 17. Morgen ook een droge dag met een mix van wolken en zon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 Zandvoort op zaterdag. Zaterdag 1 november aanstaande organiseert de Hartstichting wederom de Elfstrandentocht. Dus haal de wandel- of hardloopschoenen maar uit de kast en start met lopen. Daag jezelf uit. Schrijf je vandaag nog in via elfstrandentocht.nl. Koop je ticket en maak je klaar voor de Tocht der Tochten op zaterdag 1 november. Ik doe mee. Jij toch ook? Uit de jaren 80, aan het begin van deze Zandvoort op zaterdag. Door de The Mary Jane Girls en in my house. Nou, de laatste zaterdag van de maand. En hij zit tegenover mij, Benno Veugen. Ja, hallo. Een hele hele middag. Ja, jij ook zegt een hele goede middag. is het met je? Ja, ja, lekker, dankjewel. Lekker weer buiten. En, ja. Uh, nou ja, maar ik moest me toch een partij omrijden, zeg. Ja, mijn Heemsteden Hout is alles afgesloten. Waarom is dat dan? Ja, weet ik eigenlijk niet. Misschien zijn ze weer met dat viaduct van de trein eh, bezig. Dat was met de Formule 1 weekend ook, hè. Want dan doen ze één kantje, misschien nu het andere kantje. Je weet het allemaal niet. Je krijgt er geen, geen beeldje over. Maar goed, uh, wie vandaag ook onderweg zijn... dat is een militaire kolonne van Oorschot naar Stroe. En uh, de Defensie schrijft... ja, we zijn 200 kilometer onderweg. Nou, kijk je op Google Maps... dan is van uh, Oorschot naar Stroe uh, 120 kilometer... Dus die militaire ter, uh, kolonne die gaat, rijdt dus 80 kilometer om. Dat is, uh, de, en ik denk nou, zou er zoveel zand voor komen? Dat zou zomaar kunnen. Dat zou toch leuk zijn? De op, zeeweg? Al die, ja, de zeeweg, door de zeestraat. Ja. ja. <laughs> Dan trill je je ramen uit je huis uh, met, met het gebril van hier. Want het zijn allemaal, uh, op, hè, op die. Want er zitten allemaal, er geen dampetjes op, op die uitlaatjes. Oh ja, ja, lekker, ja. lekker, lekker, lekker. Dus hebben we weer een geluidsdagje erbij? Ja. Uh. Dat soort dingen. Ja. Nou ja, nou ja goed. Uh, wat gaan we doen in dit uur? We gaan natuurlijk eerst uh, met uh, Piet Pijper uh, praten over de voetbal. Hij staat al uh, klaar aan de lijn. En dan Lena van de Haak gaan we het hebben over uh, de Shanti en Zeeliederenkoren uh, festival. Wat morgen gaat gebeuren en dat zingen zo vreselijk gezond voor je is. Uh, het weerbericht en we hebben het van in, vanmiddag ook nog over uh, de Burendag... want dat is ook vandaag allemaal aan de hand. Zo, zo, weer druk. En uiteraard gaan we naar het voetbal toe naar uh, Piet Pijper. Goedemiddag, Piet. Hey, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Welkom weer uh, in de uitzending, uh, Piet. Ja, wij Hef... zijn gewoon om uh, half twee begonnen. Ja. Geen was van de files, maar dat was ook niet nodig... want het is natuurlijk overal aangegeven... dat heemsted-aarde houdt dit weekend dicht is eigenlijk voor het doorgaan verkeer... Dus... Ik ben nou wat een beetje beter moeten opletten misschien. Maar goed, We zitten hier, uh, om half twee zat ik hier op de brune. We, zijn, we beginnen weer vroeg, want onze trainer gaat vanmiddag naar zijn zoon kijken bij Ajax. Dus dan beginnen we een uurtje eerder. Uh, we uh, dus spelen vandaag tegen Reiger Boys. Reiger Boys komt uit Eri Gowaard. En het, het, de, de, beide ploegen hebben vorige week een bijna identiek resultaat behaald. Alleen Zandvoort heeft met 4-1 verloren en de Rijgen Boys heeft met 4-1 gewonnen. Dus Rijgen Boys is goed van, van start en wij eigenlijk wat minder. Het schijnt vorige week een foutenfestival festival geweest te zijn in de tweede helft met name. Waardoor de, de, ne de nederlaag toch wat ernstig uitviel. Vandaag zijn we begonnen met, met wat nieuwe spelers weer. Het is duidelijk dat onze technisch man Arend reger nog op zoek is naar de juiste formatie. Hij, hij wisselt nog wel heel veel. Ziet er zitten ook wat jongelingen bij en ook wat ouderen, ouderen die, uh, die, ja, die het ook niet zo, nog niet zo lekker doen allemaal. En eigenlijk begon deze wedstrijd ook weer zo. Uh, Rijgenboys kwam sterk ze zijn een sterke uh, combinerende ploeg, ook sterke sportieve jongens. En de, met name de linksbuiten die kwamen al heel snel een paar keer in een mooie positie, vrij en, en, en leverde mooie voorzetten af en die ging het, het allemaal net niet in maar bij de derde doorbraak van de buiten kwam de keeper de goal uit en eh, hij pakte de bal, dacht hij maar hij pakte ook de speler wat resulteerde in een, in een strafschop en die, dat, dat was een keer voor de zekerheid de pingel was in de elfde minuut al dus dat was al redelijk snel na, de, na het begin en nou, die, we hebben een, ze hebben een Turkse spitje een jelmars, dat is een Lange, lange spits van de uh, Rijgenboys en die schoten de vijftap uh, op de strafschop onberispelijk in. Dus we staan uh, op 1-0 achterstand. Daarnaast heb, uh, heeft het niet hetzelfde Rijgenboys nog wat meerdere kansen gehad. En wij hebben niet echt, veel, nog niet echt veel kansen gehad. We proberen wel te aanvallen, maar we spelen in een 4-2-4 formatie. En dat is wel lastig. maar Overigens gaat nu nummer 9 weer buiten spel. De grensrechter is ook een wapperende man van de tegenstander die... ...regelmatig die vlog omhoog steekt voor spellen ...en dan bescheidt zich met zo te zien een Zandvoortse jonge Dumpel... ...die fluit dan nog steeds... is op dat attentie van de grensrechter. Dus we zijn bezig, 37 minuten. En het resultaat is dat er op dit moment... ...Rijgerbois met 1-0 voorstaat. Ik stel voor om met die reeks bij te laten... ...en zodra er wat... Uh te melden, hoor je mij, en uh, ik, ik hoop dat er wat goeds te melden is straks. Nou, heel goed. Dankjewel, uh, Vooral Piet. Vooral is, is het niet allemaal halleluja nog wat mij betreft. Dus nee, zeker op niet. Op, op betere tijden. Ja. Zeker. Dat nog uh, harder werken daar voor de boys. Gaan we doen. Oké, okay, dankjewel, Piet. Hoi. Sometimes we we in we go So in him. We It brought me Juist van uh, Piet Pijper het gaat uh, niet echt uh, best aan het begin van de wedstrijd van vandaag. SP Zandvoort staat uh, 1-0 achter tegen de Rijgenbos. Dat allemaal op Duintjesveld. Dan gaan we straks weer terug naar Piet. Maar eerst gaan we het zo meteen hebben, onder meer over uh, morgen. Want dan is het uh, 26e Shanti en Zeeliederen Festival. En weet je dat zingen gezond is voor je? Nou, Lennar van der Haak uh, die hebben we uitgenodigd om daar natuurlijk alles over te vertellen. Hi Roy en Ades van de Dexys Midnight Runners en come on Eileen! We van weer ZFM met en uh, Eileen. Leuke plaat, blijft dat, hè, Benno? Ja, ja, ja dat ja. is een uh, oudje, hè? Ja, zeker een oudje. Ja. En je ja. was lekker aan het meezingen. Ja, ja. was jij aan het meezingen? Ja, jij ook. Oh, ik denk ik hoor alles eh, quadrafonisch of zo. <laughs> dus we waren lekker aan het zingen. En toevallig gaan we het daar ook over hebben, hè? Ja, of we, we gaan het over hebben. Ja, ja, morgen, ja, ja. ja het, uh, het Zeeliederen Festival. Chantje, en zeeliederen festival om precies te zijn. begint natuurlijk weer gezellig in nieuw unicum. En dan zal het wat zelaar met een optreden voor de bewoners. En de uh, ontmoeting met alle deelnemende koren. Nou, ik weet niet hoeveel koren zijn. Hebben jullie enig idee, Lena? Nou, heb jij hier niet Nee, ik weet niet hoeveel we er meedoen... maar het zal wel een stuk of tien zijn. Een stuk of tien? Ja, ja meestal zoiets. Ja. Ja, ja, ja, ja. Nou, dat is toch hartstikke leuk... dat het allemaal weer in Nieuw Unicom samenkomt. Even een bakkie doen en dan natuurlijk aan de gang... Tussen 1 en vijf optredens uh, op locaties... Uh, Beach Club 10, Haltenstraat, Lauwer, Hardy, Gasthuisplein... en het Wapen van Zandvoort, Kerkplein. Daar kan je ze allemaal tegenkomen, allemaal gratis. En uh, nou, met een, uh, natuurlijk een klein biertje erbij. Want ja, zeeliederen, dat is natuurlijk een doordring van drank. Uh, maar goed... Ja, is dat zo? Nou ja, ze lusten wel wat. Ik ja, voel, als je een paar maanden op zee hebt gezeten en dan mag je helemaal niks. Nou ja, dan, uh, dan lust je wel wat. Oké, oké. Zullen we het ook allemaal afzien, uh, je toch? Op zee zitten. Heb je wat gevaren, Lena? Ja, maar dat doe ik niet meer. Z <lacht> <lacht> nou, dat bedoel ja, ik. Ja, dat was uh, eens, hè, Lena? <lacht> da da da <lacht> ja. Dan lust je wel een biertje als je het ja. hebt opgebracht. Uh, Zeker weten. Uh, ik, ik word heel snel zeeziek, dus dat oh. oh. werkt oh. echt totaal niet bij mij. Oké. Okay. Nou ja, nee. nou, trouwens, SV Zandvoort heeft ook wel een uh, biertje nodig, denk ik... Want het is 02. Oei oei, oei, oei, oei, oei, oei. Nou, dan gaan we gauw verder met Zing is Gezond. Want ja, dat las ik dus in de navolging van het, uh, het uh, Shanti Festival. Dat uh, zingen zo gezond is. En Lena, daar hebben we jou voor uitgenodigd. Want ja, uh, jij bent een ervaringsdeskundige, omdat je zelf natuurlijk ook in een koor zingt. Nou, leuk dat je het zo zegt. Maar ja, ik zit inderdaad uh, op een koor hier in Zandvoort, de beachpopzingers. Ja. Uh, ja, al uh, twintig jaar of zo. Twintig jaar al? Okay. Ja, het is mm. echt... Uh, het gaat snel. Ja. En, en gisteren bestonden we ook 22 jaar, Kun je nagaan? Zo, ah, ik, gefeliciteerd. Uh, heb ik ja. me laten vertellen. Ja, bedankt. Ja. <laughs> Vooral uh, ook degene die het toen heeft uh, opgezet natuurlijk. Ja. ja, wie waren dat? Weet je dat? Nou, onder andere uh, familie Westerburger. Oké, okay. okay. en die zijn nog steeds uh, betrokken bij het koor? Ja, de dirigent, uh, Arno, is, uh, is nog steeds dirigent. Kijk, kijk, kijk, okay. leuk. Kijk. Hebben jullie toen een extra liedje gezongen, omdat jullie jarig waren? Nee, hij vertelde, hij, hij, hij vertelde het aan het einde, dus toen oh. was iedereen al van... Oh, oké, okay, maar we oh. waren allemaal al vrolijk hoor, omdat oh, okay. ja, wat jij zegt, zingen is gezond. En dat maakt ook gewoon vrolijk. Maar, ja, dat brengt me op de volgende vraag van... Uh, Zo'n avond begint, jullie gaan repeteren, dus je gaat zingen... Uh, Dan komt iedereen binnen met zijn eigen sores. Uh, met, met, met zijn hoofd nog ergens, heel, ergens anders. Zit er een enorm verschil tussen het begin van de repetitieavond en het eind? Oh, zeker? Ja. ja. Kijk, wat jij al zegt in het begin. Iedereen uh, heeft gewerkt, net gegeten, gaat snel gehaast. Uh, met de hele week uh, achter zich nog uh, de repetitie in. Dus je denkt, nou oké, okay, ga zitten. Nou, meestal uh, drie kwartier voor de pauze zeg maar, gaan we oefenen... Dus dan moet je ook geconcentreerd zijn. Uh, dan ga je liedjes, uh, delen van liedjes uh, herhalen of uh, nieuw uh, zingen. Uh, je hebt allemaal je eigen partij. Er zijn vier partijen, tenoren, bassen... Sopranen en alten. Da, dat is uh, te horen. <laughs> <laughs> als ik verkouden ben, dan ben ik ook een, de, ben ik een tenor. Oh, en ik ben, dan moet ik jij een partijtje nu echt, opschuiven. Dan moet ik echt even opschuiven, <laughs> zoals nu. Uh, normaal, uh, ik ben heel lang alt geweest en nu uh, zit ik bij de sopranen. Maar zoals je nu hoort, mijn stem is, is nu wat lager, omdat ik verkouden ben. Ja. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, maar in ieder geval... Uh, ja, dus dan ben je even geconcentreerd. En uh, dan focus je op, uh, op, het, op het nummer. Of op de melodie. Of op de noten. En dan na de pauze. Dan ga je echt gewoon lekker zingen. Dus wat je, wat je al kent. Uh, en dan merk je gewoon. Um, ja, het samen zingen. Uh, maakt gewoon. Een, een heel, geeft je een heel vrij gevoel in je hoofd. En in je hart. Waardoor je om tien uur eigenlijk altijd. Uh, happy uh, naar huis gaat. En mm. altijd weer vrij. En. Um, meestal met het laatste liedje wat je hebt gezongen in je hoofd... ga je dan naar huis. Ja, dat geeft een uh, heel fijn gevoel. Oh, ja, dan ja. ga je lekker je weekend in, zeker. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, je, je, je, je, je stipt eigenlijk al een aantal dingen aan... wat in die onderzoeken uh, wordt uh, verteld. Of Ze hebben daar natuurlijk grote onderzoeken van gedaan, dat zingen gezond is. Hè, ze hebben het over stress verminderen... en gelukshormonen aanmaken. Uh, je ademhaling en longfunctie verbetert. Herken je dat? Ja, eigenlijk wel. En zeker pas daarna. Hè? Want op het moment zelf ben je lekker gewoon aan het zingen. En uh, ja, je ademhaling, in het begin oefen je daarop. Maar later gaat dat automatisch. Dus ja. in plaats van dat je ademt vanuit, je, vanuit hierboven, vanuit je, je borst... ga je echt ademen vanuit je buik. Uh, dat is al heel, heel erg beter natuurlijk voor, voor je lichaam. Uh, waardoor je later ook beter ademt of automatisch beter gaat ademen tijdens praten. Maar het zingen. Uh, uh, je zorgt ervoor dat er bepaalde gelukshormonen vrijkomen, inderdaad. Of, of uh, ja, hormonen of andere uh, stofjes die vrijkomen. Daar, daarmee word je blij? Uh, ja, onder andere. Maar ja. het geeft je ook een gevoel van. Uh, lekker in je vel zitten, mm. uh, vrijheid vrij. Uh, en als je zingt met iemand, of in mijn geval met een koor. Dan uh, straal je dat ook naar elkaar uit. En, en voel je dus ook een bepaalde uh, verbinding. En betrokkenheid. Ja. Saamhorigheid. Ja, dat is natuurlijk, uh, dat zijn allemaal mooie eigenschappen die je tijdens het zingen dus ervaart. En dat, ja, dat gaat daarna nog even door als je naar huis gaat, of er in gaat. Dan, dan gaan die gevoelens door. En dan ligt het aan jou natuurlijk. Ja, ik praat eroverheen. Uh, <lacht> Maar dat kan. Ja, het is weekend natuurlijk. Op vrijdagavond. Ja, dus dan, dan kun je daarna nog eventjes ja, ja. gezellig het dorp in of zo. Nou ja, ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ik bedoel, je, je bent natuurlijk weer uh, super wakker. Uh, je bent vrolijk. Dus je, ja, uh, je hebt eigenlijk helemaal nog geen slaap. En het, ja, hey. het maakt bepaalde stoffen vrij. Dat je ja. ook inderdaad, dat is net als met sporten. Je kunt niet gelijk daarna slapen. Nee, nee. Dat duurt even. Ja, ja. ja dan, kan je, dan is het toch gezelliger als je dat met elkaar doet. Ja. Door ergens nog even naartoe te gaan. Zeker. Ja. Nou ja, dat, dat schrijven ze ook. Hè. Dat stimuleert de sociale verbindingen, vooral bij groepszang. Nou, dat, dat doen jullie. Uh, wat hier ook staat, is uh, dat het je immuunsysteem versterkt. Doordat stresshormonen worden verlaagd. Nou ja, het, uh, dat heeft bij jou niet helemaal geholpen. Nee, ik ben, ik ben verkouden. nu uh, verkouden. <laughs> ja. ja, ik ben inderdaad heb, verkouden. Heb je er een repetitie overgeslagen? <laughs> nee, ik heb, we hebben juist nog optredens gehad ook. Dus oh. uh, best wel vreemd eigenlijk, ja, ja, ja, ja. wat dat betreft. En hoe uh, zit het met die optredens eigenlijk? Is de, ben je daar nog uh, na twintig jaar een beetje gespannen voor? Of, of, uh, is, heb je het is gezonde wat... spanning. Omdat ja, je ja, ja. met elkaar zo goed mogelijk uh, uh, repertoire wil neerzetten... Um, ja, je wil zelf goed bij stem zijn. Je wil, uh, je wil ook voor de ander je best doen. Uh, niet alleen voor het publiek, maar ook als koor zijnde wil je, je, ja, wil je gewoon je beste beentje voorzetten. Dus ja, dat geeft een, een gezonde spanning. En op het moment dat je op het podium staat en je zingt... en je ziet dat mensen meezingen, meeklappen, um, je ziet aan de ogen de twinkeling... dan uh, verdwijnt dat natuurlijk als sneeuw voor de zon. En ben je, ja. sta je helemaal in je element. En, en uh, zeker als je... Als je geen, uh, geen bladmuziek meer hebt, dus je kunt het allemaal uit je hoofd... Ja, dus en je, luistert, je kijkt naar de dirigent wanneer je wat moet zingen en wat moet doen... ja dan, dan uh, is dat een heel, geeft dat een heel goed gevoel. En dan is er absoluut geen spanning meer. Maar nee. daarna voel je natuurlijk wel weer de adrenaline van... wauw, dat was ja, echt ja, een ja, lekker ja, optreden... Ja, ja. Of, of iets minder, dat kan natuurlijk ook. Ja. Maar ja, dat, uh, ja, je maakt zoveel stoffen aan in je lichaam. Niet Zo. normaal. Ja, dat hebben Rob en ik ook. Als ja, we zeker. klaar zijn met de uitzending. Ja, dat wil je allemaal niet weten hoor. Ja, dat ja, wil je niet weten. Nee, makkelijk. maar over, trouwens... Daarom deden ze dat ook op die schepen natuurlijk. Dat zingen, dat ze er weer lekker tegenaan ja. konden met vallen. Ja, ja, inderdaad. Dat is een hele goede. Ja, en zeker als je bijvoorbeeld je familieleden mist ook. Ja. Als je zingt, dan, dan krijg je toch een bepaalde binding met elkaar en je kunt het gevoel van missen, kan je delen. Ja. En dat was met Sale vroeger ook, uh, dat, die, dat die schepen dan langs kwamen in Amsterdam. En dat, uh, dat de, de scheepsmannen dan eigenlijk de liederen zongen. Tegenwoordig is dat wat minder. Mm. Um, maar vroeger, als je Sail bij Sail kwam, ja, dan kwamen echt die schepen met al die scheepsmannen en die gingen dan uh, staan zingen. ja, ja, ja, ja, dat ja. was ook bijzonder. Ja, ja ik, ik was nog kind, dat weet ik nog, toen het in de muiden was. Mm. Volgens mij was het in... Uh, ja, jaren tachtig. En uh, toen waren er ook heel veel grote schepen... Uh, met die scheepsmans uh, uh, uh, ja, liederen en accordeon erbij. Ja, dan krijg je gewoon kippenvel. Mm. En dan versta je soms niet eens wat ze zingen. Maar het feit uh, dat er zoveel passie in zit... en zoveel uh, betrokkenheid en, en liefde... Ja, dat, dat, dat voel je gewoon ook uh, langs de kant. Ja. Dat uh, was wel heel mooi als kind. Ja, Lena. Morgen dus de Shanti en Zeel-lieder Festival. Zouden de, de Beachpopzingers daar ook aan uh, mee kunnen doen? Nou, zie je we zingen wel, jaar, maar, maar wij zijn geen Shanti-koor. Nee, maar zou je... je, er je ja, in, ja zou, ja, zou je dat uh, uh, kunnen als koor? Snel uh, dat je aanpast uh, om uh, Shanti's uh, te doen? Ja, dat is voor ons... Ik denk dat het voor hun moeilijker is dan voor ons... Waarom? Omdat wij al vier wij zijn vierstemmig zijn uh, en shanty zijn vaak één- of twee stemmig. Oh, dus, makkie. Dus dan is het maar twee partijen en vaak zijn het uh, wat makkelijkere liederen... Uh, dus, uh, die je snel, uh, zeg maar, uh, onthoudt. Uh, de melodieën zijn wat makkelijker, je hebt heel uh, het is heel makkelijk refrein compleet refrein compleet Ja, moet het natuurlijk niet ingewikkeld zijn of zo'n zee Ja, je, spreekt, je, he? hebt, je hebt geen uh, modulatie of je hebt geen bridge en je hebt geen, uh, oh. weet je, al dat soort dingen van uh, uh, uh, uh, wat andere liedjes of popliedjes wel hebben, uh, dat hebben zij niet. Nee, nee, dus, nee. nee. In nou. die zin is het moeilijker, denk ik, om van Shantycore naar een ander soort core uh, te gaan zingen. Wat de beachbop-zingers zingen, wat voor een repertoire? Ja, wij zingen vooral pop, hè? Popmuziek. Beachbop, beach Beach-pop-zingers. beach -pop. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hartstikke leuk. Nou, Lennon, dankjewel voor je komst naar de studio. Graag gedaan. We zijn weer wat wijzer. En, uh, nou, morgen mooi weer, daarover straks meer. En die, uh, dat het maar mooi mag en gezellig mag klinken in zandvoort. Toch? Ja, Zeker. Helpen, ja. Mooi feestje morgen in ja, het ik... centrum. En bij de Unicum, hè? daar begint het dus. Daar beginnen we weer. Ja. Kijk, kijk. Nou ja, dit gaat over uh, waar we het net over hadden. Ik zing voor Zoe en Snelle. Als ik rondjes draai in mijn hoofd, Ik te lang op mijn tenen loop. Zelfs mijn moeder niet meer geloof. Dan doe ik het. Dan doe ik het. Als ik even geen uitweg zie. Naar het plafond sta om half drie. Ik heb altijd één strategie. Dan doe ik het, dan doe ik het. Ik zing zing.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 En net snelle en ik zing. En inderdaad, iedereen kan gewoon lekker zingen. Als het vals is, maakt het helemaal niks uit, toch? Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Dus dat zit de deuren voor mij open Ben om te ja. gaan zingen. Uh, ja, ja, ja. Maar ja, ja. ik zal het je besparen op ja, dit moment. Ja, ja, ja, is goed Rob. Nou, Ga je lekker op het strand staan, dan hoort niemand je. Dan kan je tegen de wind inzingen. Mooi, mooi, mooi. En op het, voor het strand, het is best wel strandweer. Vandaag de zon breekt door in Zandvoort voor onze Belgische vrienden. Want die luisteren natuurlijk ook mee. En dan weten we gelijk dat het weer prachtig weer is in Zandvoort. Uh, bij de Wimmer-Gettenbach-college was het 17,9 graden. Wist je dat ze een, een grotere aula krijgen? Stond in de krant. Uh, oh, ja, dat is ja. wel mooi. Nou, eindelijk uh, dan, uh, ze hadden ze een grote verbouwing gehad. En toen konden die aula was wat mee. Uh, maar ze krijgen nu een grotere aula. Dus, uh, mooi voor optredens en uh, dat soort dingen. Ja. En die school die bestaat uh, volgend jaar 70 jaar. Kijk, uh, ja, dat fijn is. dat er nog school op Sanford is. Want sommige plaatsen ja. hebben gewoon helemaal geen uh, school Nou meer. ja, precies. Uh, nou ja, wat wordt het morgen? Morgen is het de halve van Haarlem. Dus we hebben weer ook nog hardlopers door het dorp. de 21,1 kilometer. En die hebben goed weer, want het is 18 graden volop zon stralend zonnig weer wordt er geschreven met een UV-tje van 3 en een windje van 2 boven uit het zuiden. Nou, dat is dus bijna windstil. De rest van de week is het geregeld zon met enkele komvelden en de temperatuur, maximum temperatuur, hebben we het dan over, is zeg maar tussen de 16 en 17 graden. Dus uh, eigenlijk uh, prachtig herfstweer. Zeker, nou lekker. Dus en weinig wind? Nee, maar uh, die, uh, die wandeltocht, was dat uh, vroeger de Trosloop? Of, uh? Ja, dat was nou, dat, dat was uh, geen wandeltocht, dat is een hardlooptocht. Oké, okay, maar dit is wel zoiets. Dat, uh, en maar dat was de, uh, inderdaad de Trosloop, ja. Aha, kijk, hele, hele tijd geleden hoor. Uh, nou, voor mij wel, ja. Ja, voor mij. Ook. Oh, ja, jij zat achter op een motor, ja, toch? Ik, of zo? Ik heb het, Twee keer voor Haarlem 105 de, de trotsloop verslagen van achterop een motor. Oh nee, en de eerste keer, dat was drie keer heb ik hem verslagen... heb ik hem hardlopend gedaan. Ja, echt. kreeg, kreeg ik een hele tas met een mobiele telefoon mee en moest ik hardlopend de wedstrijd uh, verslaan. Dat vond, uh, dat vond dus in de studio wel leuk klinken. Met mijn, ik als een heigend hert uh, door de duinen. Ja, toen de tijd uh, de mobieltjes van ongeveer 20 kilo. Ja, ja zo, dat, dat, dat, nou de helft was al uh, meer dan genoeg. Want ik je, je moest wel 21 kilo die rotas meesleven. Ja, ja, ja. ja. Nou, ja mooie, mooie verhalen. Ook over uh, de trosloop en uh, andere wandelingen. Die komen er ook weer aan trouwens natuurlijk. Sequirun. En ja. dat soort uh, oh, mooie dingen. Hou op schijn, je kan je helemaal blind lopen wat dat betreft. Zeker, nou, daarover later uh, meer. Maar we gaan eerst weer uh, wat muziek draaien. En dan uh, weer uh, zo'n beetje richting uh, Duintjesveld. Om 0-2 uh, bij rust. Dat betekent dat uh, de heren uh, flink moeten werken daar tegen de Rijgenboys. Laten we hopen dat het in de tweede helft uh, beter met ze gaat. Hier is Ed Sheeran. You should see the way the stars Illuminate your stunning silhouette You're glowing in the dark I had to count to ten and take a breath You think that you don't have beauty in abundance But you do And that's the truth You're frozen A perfect picture in a frame. Some visions don't ever fade. I don't need a camera to. But I don't We hadden het net met Lena over zingen, dat dat ook heel gezond voor je is. Nou, deze Ed Sheeran zingt er ook overal op los. Hè, waar hij maar even op fusie uh, is, gaat hij gewoon op straat in één keer uh, lekker optreden... voor uh, de diverse mensen die dan aanwezig zijn. En dit was zijn nieuwe single en die heet uh, Camera... We gaan voor de tweede helft van de wedstrijd van vanmiddag weer naar Piet Pijper toe op Duintjesveld. En uh, ik hoor, Piet, dat jij uh, collega Jaap Kopen daar ook uh, ergens uh, in de buurt hebt. Juist. Jeutje, jeutje, miné. Ja. ja. <laughs> ik ga bijna meelijden met die. Ja, ja, nee, ja, ja, het overlevert ik toch wel. Het niet door, ik zal niet doorvertellen wat jullie zeggen. Nee, nee, door. heeft hij niet gehoord, hè? Nee, nee. Ja. Oké. Okay. Nou, ja, Piet, uh, ja, de tweede helft, maar uh, ja, we hebben wel uh, wat uh, werk te doen uh, met het 0-2 achterstand. We zijn natuurlijk, uh, we zijn net, overigens net begonnen, twee, uh, tien seconden geleden, we zijn de tweede helft begonnen. Zand wordt ongewijzigd, dus we hebben, ik had verwacht dat de trainer wel uh, wat uit al goed zou gaan toveren, maar vooralsnog. Het zie ik alleen maar mensen warm lopen waaronder buurt water en daar kun je dan wel een beetje je hoop op vestigen dat je een doelpuntje kan maken, want dat zat er de eerste helft niet in. Nou, bij, ik heb jullie verlaten, toen was je stand uh, uh, 0-1 en uh, in, in de 41ste minuut uh, was er een, mooi, ja, een uitbraak van, uh, van de reigerboos overrechts en de, de, de rechterman nam hem op zijn en hij gooide hem in de verste hoek met een krul. echt een Fantastisch mooi doelpunt en dat was uh, 0-2. Dus we moeten echt tegen die 2-0 achterstand vechten nu. En dat is op dit moment toch niet veel. Het is nog niet veel te melden op dit moment. Dus ik zou zeggen, laten we even vooruit zetten dat we over een kwartiertje verder kijken. Zeker, gaan we doen, Piet. Dankjewel voor dit moment, hè. Oké, okay. okay, okay, veel plezier doei. met de tweede helft. Er zo dadelijk inderdaad meer vanaf het stel met Piet Pijper. Eerst meer muziek. ik we al een tijd niet meer gedraaid op de radio. Dus het werd wel weer eens tijd hè. Je hoort hem hier op de zaterdagmiddag van ZFM. Steve Inwoods en The Higher Love. Ja Ben ook, ken jij die reclame nog dat je eerst een, merk, een koffiemerk hoort. En dat ze daar achteraan zeggen lekkere koffie. Oh ja? Ja. Oh nee, nee ik, ik, ik kijk en luister heel uh, weinig Dat is een hele tijd, reclame. hele tijd geleden hoor. Oh, oké. Okay. Uh, misschien nou, ja. uh, weet uh, Lisanne daar uh, meer over. Goedemiddag Lisanne. Ja, goedemiddag. Goedemiddag heren. Ja, jij uh, kent die oude reclame van jullie nog wel hè, denk ik? Of ja, natuurlijk. Niet? Ja, hè? ja, die weekend hem ja, niet. Nee, die blijft gewoon in je hoofd zitten. Dat heb ik ja, nog steeds. Heel dus, goed, uh, he? Ja, heel goed. Nou, dan gaan we even heel duidelijk zeggen dat uh, Lisonne Evers uh, woordvoerster is van Douwe Egberts. Uh, en uh, een van de sponsors van Burendag. Een evenement van drie dagen en uh, ook vandaag. Uh, nou, Lisonne welkom in onze uitzending. Maar wat is eigenlijk Burendag? Dank jullie wel. Ja, Burendag is een uh, evenement dat wij in 2006 hebben op, opgericht. Uh, eigenlijk met als doel om het wat laagdreppeliger te maken voor buren... Uh, om elkaar te ontmoeten en echt een, een dag te hebben... Uh, waarop, waarop je even met elkaar stilstaat en natuurlijk samen een kopje koffie drinkt. Nou, dat wou ik zeggen. Dat is niks gezelliger dan met elkaar een kopje koffie drinken. Nee, nee en in 2008 is ook het Oranjefonds aangesloten. Daar werken okay. we mee samen. Want uh, ja we merken toch dat, uh, dat nou helemaal ook... Uh, uh, de laatste jaren de verbinding in de verschillende buurten soms wat ver te zoeken is. Mm. En, uh, maar het is ontzettend mooi om te zien dat elk jaar meer en meer aanmeldingen er zijn. oh ja, is dat zo? Oh, wat, uh, en en uh, ja, dat zien we natuurlijk aan de aanmeldingen. Het, het is zelfs zo erg dat de Burendag pakketten waren op. Ja, ja, we hebben dit jaar weer een record aantal aanmeldingen. Hoeveel? We tikken bijna de 10.000 aanmeldingen aan. Volgens mij uit mijn hoofd nu 9.954 aanmeldingen uit mijn hoofd. Oh, Oké. Okay. <laughs> uh, dus bijna 10.000. Ik hoop dat we het nog halen dit weekend. Ja, ja, ja. En uh, nou, in Zandvoort, waar jullie natuurlijk van bellen, zijn er ongeveer 290 aanmeldingen dit jaar. Dus dat is ook enorm mooi. Oh, zo. Dat is nogal wat. En, uh, ja, maar wat zit er dan in zo'n burendagpakket? Nou, je kan het wel raden. Natuurlijk zit er een paar koffie in. Ja, kopje koffie. <laughs> en uh, ja, ook nou, nou, dingen om de Burendag wat makkelijker te organiseren. Zoals de, ja, uitnodigingskaarten en posters. Maar ook een burendagboekje, hmm. Een soort van vriendenboekje waarin je die kan doorgeven tussen de buren... om elkaar wat beter te leren kennen. Ja, ja, ja. Er, er kon ook een financiële bijdrage worden aangevraagd. Maar waar was dat geld voor nodig? Nou, je kan inderdaad de financiële bijdrage aanvragen. Nou, bijvoorbeeld voor het huren van een springkussen of het organiseren van een barbecue. Ja, eigenlijk kan je het uh, zo gek niet bedenken. Als het bijdraagt aan uh, nou, een verbinding, dan, uh, dan kun je daar een bijdrage voor aanvragen. Ja. En ik las geloof ik nog iets over een ver verzekering of, of uh, haal ik dingen door elkaar... Een verzekering? Ja, dat, ja je, dat je verzekerd bent voor... En dat was waarschijnlijk een ander evenement. Oh, ja. <laughs> dat, niet dat ik weet in ieder geval. Dan weet je meer dan ik. Ja, ja Nou, dat, nee, dat is mijn redactionele hoofd, uh, Lisanne. Die Even dat okay. een, beetje, een beetje in het warretje je is. Ik heb al een kopje koffie gehad? Ja, je, nou ja, inderdaad. Maar uh, het was niet van uh, DE. Maar het, uh, het smaakte oh, me niet vanochtend. Dus het is, okay, okay. er is wat aan de hand. Die, de burendag. Uh, je zegt... Uh, en, ja, het is natuurlijk wel een dingetje. De, de, de samenleving, uh, die, uh, ja, mensen komen steeds meer tegenover elkaar te staan in plaats van naast elkaar. Uh, maar jullie merken daar, begrijp ik van je, eigenlijk heel weinig van. Op. Nou ja, je ziet, je ziet dat er gewoon meer behoefte aan is daardoor. En, en dat, uh, het is ja, daarom zo ontzettend mooi dat zo'n dag bestaat en dat uh, die inderdaad elk jaar in populariteit blijft groeien. En wat, ja, naast een kopje koffie met elkaar drinken, wat doen de mensen nog meer met elkaar? Nou, natuurlijk ook een, een, een kopje koffie kan leiden tot een bolletje. Maar dan worden er ook buurten zelf schoongemaakt samen. Oh, ja. Um, ja, of zoals ik al zei, barbecues georganiseerd. Of voor kinderen, heel springkussenparadijs. Nou, noem maar op. Het zijn echt een tal van verschillende activiteiten. Ja, ja. Krijgen jullie de soort activiteiten ook door in aanmeldingen? Uh, nou, we, we, we weten wel uit onderzoek uh, wat voor activiteiten mensen zoal doen. Maar ik heb, uh, ik heb niet echt de cijfers van, uh, van wat er nou het meeste wordt georganiseerd. Maar ik kan me zo voorstellen, vaak als het ook lekker weer is, dat mensen uh, buitenactiviteiten gaan doen zoals een... Uh... Zoals een barbecue, die hoor je toch wel het meeste. Daar houden wij Nederlanders wel van. Ja, inderdaad. Ja. Die rol, uh, jullie doen het sinds uh, 2008 samen met het Oranje Fonds. Uh, ja. Wat is hun rol in het hele verhaal? Ja, eigenlijk uh, ja, een beetje hetzelfde als wat wij doen. Hè. We, we verdelen samen de organisatie. Okay. En uh, uh, ja, zorgen er samen voor om uh, Burendag onder de aandacht te brengen bij de mensen. Dus die samenwerking is hartstikke fijn. Ja, ja dat snap ik. En volgend jaar uh, dus. 10, reken ik goed, 10 jaar? 10 jaar uh, buren toch? Nou nee, we zijn dan 20. Dit is, uh, oh, dit 20. is de 20. Oh ja, ja, tuurlijk. ja, ja. Uh, dus, uh, ja dus, Dit jaar is het nummer 20, dus volgend jaar zitten we op 21 jaar. En dan hoop ik wel dat we die 10.000 uh, overkomen. want we hebben hem nu net niet aangetikt. Nou ja, het weekend is nog niet voorbij, maar uh, volgend jaar hoop ik toch echt dat we de 10.000 overschrijden. En wanneer kunnen de mensen zich aanmelden? Want je kan je gewoon aanmelden via burendag.nl. Ja, klopt inderdaad. Ja, de, de aanmeldingen um, gaan altijd open in het, in het voorjaar. Oké. Okay. kunnen mensen zich uh, aanmelden. Want, en daar moet je dan vaak wel snel bij zijn. Want uh, zoals je al zei, die Burendagpakketten raken snel op. Ja ja, ja, ja, ja. Dus jullie moeten volgend jaar meer uh, Burendagpakketten inkopen? Ja, daar, daar begint het wel op te lijken. Ja. <laughs> Nou ja, ik kan een oranje fondsen en, uh, en uh, daar echt met z'n portemonnee even trekken. Precies, ja. ja. Maar ik begrijp, dat doen jullie met liefde. Ja, absoluut. Ja. Dit is echt uh, zo'n mooi initiatief en uh, echt iets waar we met heel veel plezier elk jaar naartoe werken. Ja, ja, ja. ja. Om ho hoeveel geld gaat dat eigenlijk in zo'n uh, zo buurendagproject voor Nederland? Uh, de, uh, de financiële bijdrage, bedoelt u, die mensen kunnen aanvragen? Ja, bijvoorbeeld, erbij. ja. Ja, en eigenlijk, wat, wat, wat kost zo'n evenement als deze? Ja, daar willen we eigenlijk liever niet op ingaan, op ah. de cijfers. Nee, die houden we voor onszelf. <lacht> <lacht> ja. Ik denk, laat ik ook eens een stoute vraag stellen. Ja, ben je ja, van ja. de belastingdienst, ja. ben nou? Uh... <lacht> nee, maar dat zijn bedrijfsgeheimen, mag je? Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja. Maar goed, nou, hartstikke leuk. Um, uh, het is jullie ook Burendag vieren? Ja, nou, wij, wij, wij zijn buren, dus wij, uh, okay. één keer in de maand hebben wij Burendag hier in de studio. Uh, heel goed. Uh, ja, ja, dat doen we inderdaad heel goed. Uh, die, het, uh, het is niet, het is vandaag, maar het, is ook, het was gisteren, maar ook morgen hè, nog. Hè. Ja, klopt, morgen is ook nog, uh, het is een heel weekend. Ja, ja, dus de mensen kunnen daar gewoon keus uit maken, of vrijdag, zaterdag of zondag. Ja, klopt inderdaad. Ja, ja, ja, wat leuk. Uh, en uh, ga je er zelf ook wel meedoen? Ja, zeker. Ik ga, ben nu bij mijn familie. Dus we gaan uh, vanavond gezellig met elkaar barbecueën... en met ook wat buren erbij. Oh ja, ja, ja. ja. Top. Helemaal gezellig. Nou, Lissanne, ja. dank je wel voor je bijdrage aan dit programma. En uh, graag tot volgend jaar. Heel graag gedaan. Heel veel succes en tot volgend jaar. Oké, okay, dank je wel. Dag. Dag. Dankjewel. Dank je wel. Ja, dat was Lissanne van uh, ja, Burendag, hè? Dus, ja. Uh, ja, we gaan eens even kijken of uh, Piet uh, op uh, Duitsveld is. Piet? Piet, Piet, Piet. Nee, hij is er niet. Nee, ja, ik hoopte dat we even uh, een tussenstandje nog van hem uh, konden krijgen. Want uh, er is alweer het een en ander gebeurd. Uh, hebben daar. wij niet één maar twee uh, telefoonlijnen? <laughs> ja, we hebben twee. Ja, echt. Het een, is niet te geloven. Wat een omroep. Maar we gaan het zo dadelijk wel even proberen ja. hoor. Met uh, Piet, maar eerst één uh, kopje koffie dan. Ja, ik moet toch geen twee dingen tegelijk doen, hè, Benno. Nee, dat dus, uh, klopt niet. Zijn we zijn met Lisanne bezig, maar ondertussen hebben we ook Piet Pijpen natuurlijk. Want uh, Piet, ja, niet zo'n best nieuws, hè, wat je voor ons hebt. Nee, nee, het nieuws is inderdaad vraag droef, droef en waar. Het is uh, nu 03 en het is nu net 0 zelfs. Jeetje. We zitten ongeveer in de 65 ste minuut. 0-4 en we hebben wel drie wissels toegepast. Maar ja, als je dan weer zo'n kogel in je neus krijgt, dan heb uh, je oren krijgt, dan het ook niet zoveel zin meer natuurlijk. En tegen een 0-4, in, een 04 achterstand invallen is ook niet het aller, de allergrootste uitdaging voor een voetballer. Nee, zeker goed, niet. Het is, het is even niet anders en ja, we geven het allemaal wat te makkelijk weg. Het is een foutje hier en een foutje daar. En de, de ploeg, ja, ploeg speelt ook niet slechte tegenstander, dus, dus ze bedienen ook wel uh, gewoon te winnen. Maar, maar dit is wel echt wat ik hier niet verwacht. Ja, het is alles uh, bij elkaar een beetje, uh, zeg maar. Het is alles, van alles allemaal niks eigenlijk. Nee, van alles niks, maar wel op uh, Kustgras we natuurlijk. We we gaan de gaan aanval en een puntje water is binnengekomen. Dus hopelijk dat die nog wat kan betekenen voor ons. Oké, okay, nou ja, we worden het 04, ik hou wel je op oog. Ja, dankjewel, Piet. Oké. Okay. En het volgende uur uiteraard meer van Piet Tijper, Eet koffie. koffie. Koffie. koffie. Al die laag op kantoren. Je mag ze in principe niet storen. Maar als de koffie je vrouw het weet, Licht aan de stil en de school, de fabrieken, de universiteit. De som en vervetten en al relaxed gaan we kapot aan ons knol Maar ik ga hou... Eén kopje koffie. Ja. Wel eentje, niet meer hey! uh, Benno. Nou, liever twee. Ja, een ja. beetje stuiter en ja. zo op zijn tijd, hè? Dat is best lekker. Op één week kan je niet staan. Nee. Nee, in ieder geval dit weekend, uh, Burendag. Uh, ruim 200 plekken die daar in Zandvoort aan meedoen. Dat is nogal wat. Ja, vond ook veel. Heel veel. Ja. Dus, uh, maar ik zag ook al bij uh, die vest-flatgebouwen... waar ik uh, binnen ben geweest de afgelopen week... Oh. ook zo'n uh, briefje hangen van uh, 27 september, Burendag. Oké, okay, En uh, kom uh, langs. We gaan allerlei uh, leuke activiteiten doen, dus... Uh, dat leeft echt wel ook hier in Zandvoorts. Kijk even op buurendag.nl voor meer informatie. En wij zijn er zo weer. Tot zo.